Goedemorgen, ik ben Dilke Teertsen. Dit is het nieuws van NOS op 3. Tweede Kamerleden zitten er weer klaar voor. Over een kwartier begint de tweede dag van het debat over het regeerakkoord. Het zal waarschijnlijk net als gisteren weer gaan over hoeveel mensen te besteden hebben. Oppositiepartijen vinden dat Nederlanders er door de prijsstijgingen van bijvoorbeeld energie en benzine op achteruit gaan... En ook regeringspartij VVD wil dat er daarom wat gebeurt. Ik geef de opdracht aan het kabinet om met voorstellen te komen om dat ook voor elkaar te krijgen. Daarbij staat voor mij niet het middel centraal, maar het doel. Het doel om te, te realiseren dat we tot een evenwichtig en positief beeld voor iedereen, ook voor ouderen in Nederland, komen. Later vandaag reageert premier Rutte op alle kritiek. Achter de schermen bij The Voice heerste een angstcultuur, zeggen oud-medewerkers in het AD. Ze vertellen in de krant dat de grote baas John de Mol zich met de kleinste dingen bemoeide. Wie tegen hem inging kon zomaar worden ontslagen. De Mol blafte zijn personeel af, zeggen ze, soms zelfs over de temperatuur van zijn koffie. Ook de oud-radiodirecteur van Talpa, Erik de Zwart, zegt dat de Mol manipulatief en intimiderend leiding gaf. De Voice werd dit weekend per direct van de buis gehaald. Bij de talentenjacht zijn vervelende dingen gebeurd die met seks te maken hebben. In de buurt van Leidsendam is vanochtend een ongeluk gebeurd met een ambulance. Die knalde op een provinciale weg tegen een auto en kwam op zijn zij terecht. Twee ambulancemedewerkers zijn gewond geraakt en door collega's naar het ziekenhuis gebracht. De weg is voorlopig dicht. De spelers van Excelsior Maarsluis hadden gisteren de laatste training voor de wedstrijd van het jaar. Morgen mogen de amateurs richting Amsterdam voor het bekerpotje tegen Ajax. De spanning zit er al lekker in, zegt rechtsbek Omar Baat tegen de Telegraaf. Zeker omdat Maasluis onder de rook van Rotterdam ligt. Ajax is daar niet echt populair. Ik kom, ik kom zelf uit Soetermeer, maar ja. uh, ik woon nu in Rotterdam. Nou, dan gaan we, ja. Dus, uh, ik en heb wat, vroeger, zijn, wat zijn de berichtjes dan die je nu krijgt? Ik heb wel van die grapjes gekregen natuurlijk. Van, uh, deel even een tikkie uit of uh, als je een panna oh, ja. zou krijgen, nou, dan moet je er wel achteraan gaan natuurlijk. Hij hoopt dat Ajax wel speelt in een andere opstelling dan normaal. Anders moet hij aanvoerder Dusan Tadic verdedigen en dat ziet hij niet zo zitten. Het weer, vanmiddag regent het een beetje en dan wordt het 5 tot 8 graden. Vannacht in het binnenland kans op hagel en natte sneeuw. Morgen wat kouder, 5 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan van de ANWB. Er staan een paar korte files op de A1 richting Amsterdam... tussen Emnes en Blariken, 2 kilometer. En op de A9 Alkmaar richting Amstelveen... bij knooppunt Rotterpolderplein, 4 kilometer. In beide gevallen is de vertraging zo'n 10 minuten. Tot zover de verkeersinformatie.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 Het was niet goed met het ja. nummer. Ja. Volgens mij was hij een beetje te ja. traag, ja. Ja, ik weet niet wat de fout is gegaan. Helaas. Maar goed, ik heb wel Wouter Sands voor je... Yes, Walter. Walter. Ja. Walter, goedemorgen. Goedemorgen, je hebt, ja, Even voor de goede orde. Wij hebben volgens mij afgesproken dat we iedere week zouden bellen... op jouw vakantie na. Dat hebben we de vorige keer ook niet gedaan... Dus ja. uh, ik ben vergeten het je alsnog te bevestigen. Nou, nou, Excuus, ja. maar we gaan je wel blijven bellen. En dan geef ik je nu over aan Roy, want die gaat jou uh, het gesprek doen. Dus goed, tot zo. Goedemorgen, Walter. Hey, Roy. De gemeentewoordvoerder van de Gemeente Zandvoort. Goedemorgen. Ja. Walter, er is weer hoop gebeurd in de gemeente. Nou, ik wil jou eerst een vraag stellen, Roy. Oh. Uh, als, ik, als ik zeg: Begenia Cardifolia of uh, Leo Riopen.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 wordt bloeit van de zomer ja. Uh, ja, verder heb ik een paar, uh, paar dingen die ik toch wel wil mededelen richting, uh, richting de ondernemers. En dat is ook mede gisteren in het, uh, in het college besproken. Ja. Uh, het ondernemersspreekuur is, is er weer. Dus elke dag is er uh, tussen tien en twaalf een speciaal spreekuur voor ondernemers. Uh, ze kunnen dan gewoon naar de gemeente bellen. Nou, je kent het, als je de gemeente belt krijgt, een minuutje uh, op je telefoon. Als je dan optie zes kiest...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 toen die QR-code kwam, hebben we dat natuurlijk de, de, de vraag van... jongens, jullie moeten het controleren. Veel ondernemers ik hebben daar dus iemand voor te huren. Nou, dat bedrag wat ze daarvoor... Uh, uh,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 Ja, dus dat was het al even voor deze week, Roy. Nou, in ieder geval, je had hoop te melden. En volgende week gaat er natuurlijk veel meer nog gebeuren in ons mooie Zandvoort. Gert, oh, jij had nog een vraag? Ik ja, wacht Hoe is het afgelopen zaterdag uh, verlopen met uh, gedeeltelijke... Nou, dat, dat kun je onder andere op Zandvoort in Zuid zien. Want Roy heeft een interview met de burgemeester gedaan. Ja? Uh, <laughs> Volgens mij, uh, nee, even goed uh, even terugkijken. Volgens mij is het goed verlopen. Uh, het, was, het was gezellig in het, in het dorp. Uh, aan het einde van de, van, de, uh, van de dag werd het een beetje te gezellig op sommige plekken. En toen zijn er wel mensen op aangesproken. Maar voor de rest kijken we gewoon terug op dat, uh, dat de actie goed verlopen is. Nou, we krijgen... en, uh, later, uh, later deze uitzending hebben we daar nog een ja. reportage over te horen hier in deze uitzending. Hè? Ja, ja. Dus, dat is ook ja. weer heel actueel. Want uh, jij ja, kwam de burgemeester tegen, Roy, hè? Dat heb ik uh, gezien op site. Ja, ik had een hotline. Ja, ja, dat zag ik. <laughs> dat <is goed. laughs> in ieder geval, dank je wel weer, Walter. En we spreken je volgende week volgende weer. Volgende week, Walter. Zelfde tijd, zelfde plek. Tot volgende week. Dank je wel. Hoi. Wonderland. Winter wonderland. Wonderland. Slave as rain. Are you listening? In the land. Snow is glistening. A beautiful sight, we're happy tonight. Walking in a winter wonderland. On a wing is a bluebird, in his place is a new bird. He sings a love song as we go along. Walking in a winter wonderland. In the meadow, we can build a snowman, then pretend that he is.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 Play, the okay. Okay. A ja, dit was um, winter wonderland van uh, van Bob Dylan. En ik heb nu ja. aan de telefoon heb ik, uh, Ben. Ben Zet. Uh, <laughs> Goedemorgen Ben Zonneveld. Hartelijk welkom hey. in uh, de Goedemorgen Zandvoort Show. Uh, Goedemorgen. Op woensdag. Uh, ja. En jij gaat vertellen wat er zaterdag in Goedemorgen Zandvoort allemaal gaat gebeuren. Nou, uh, uiteraard gaan wij uh, met politiek tekeer.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 zelf kon, kon horen of die verspreking erin zat. Dus ik, ik hoop dat mensen dat uh, niet al te snel gehoord hebben wat jij nu zegt. Ik, uh, ik het denk is het is natuurlijk wel een, een heel aardige wat er dan gebeurt. Ja, We gaan, we gaan uh, luisteren allemaal. Ja, dat is niveau... nou ja, het is dus een heel, uh, een heel groot stuk. Um, en daarna uh, komt de Laan Lemmers nog even praten over uh, hoe het nou zit met uh, de, de evaluatie van, uh, van de, de company natuurlijk. En hoe dat met de city marketing gegaan is.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 Ce soir tombe la neige et mon cœur s'habille de moi ce soigneur cortège tout en larmes blanches, l'oiseau sur la branche. Dit Ce soir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 Het kabinet heeft gisteren in de persconferentie aangegeven om uh, echt ook daar op korte termijn naar te kijken wat, uh, wat de mogelijkheden zijn om ook de horeca open te stellen. Ik ben heel blij dat de retail uh, uh, verder open mag, ook niet op afspraak. Um, en ik heb t, uh, in het kader van vandaag hele goede uh, afspraken gemaakt met de uh, vertegenwoordigers van de En dat ging in een hele constructieve en prettige sfeer, waarbij men zegt, we willen het niet boel op de spits drijven, maar we willen ons wel laten horen. Nou, dat is wat er gebeurt vandaag.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 Eén wel, ander, het kan gewoon niet gewoon met z'n allen. Voel je je gesteund door de gemeente? De gemeente doet wel zijn best ook. Dat ook vind, vind ik wel. Ja, en, uh, ik vind dat de burgemeester David ook, dat ook niet echt heel moeilijk. Gelukkig niet. Want het, uh, en dan schiet het helemaal niet op natuurlijk.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 Goedemiddag mevrouw Rebel, doet uw naam wel eer aan hè? Goedemiddag Santwoord Inside, jazeker, wat een heerlijke naam hè? En dat je dit mag doen hè? Hé, hey, waarom je weer? Oh wat heerlijk. Eigenlijk mag het niet hè? Uh, van wie niet? <laughs>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 Kan en mag van het kabinet. Dus nog even afwachten tot 26 januari en daarna gewoon weer volop knallen. We wensen iedereen daarom veel sterkte en we hopen dat het echt niet langer gaat duren dan nog 10 dagen. Succes ermee! En dat was een uh, reportage van uh, Zandvoort Insight. En ik ga snel die knoppen weer overdragen aan onze Maya natuurlijk. Want uh, ja, ik hoor hier helemaal niet uh, achter te staan. Ja, en Maya is ons nog een verklaring schuldig. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Leuk, ja. leuk verslag, Roy. Dank je wel voor de inbreng. Ja. Maar ja. we hadden net een, uh, daarvoor een schitterend het nummer van Speciaal Ademhal. op verzoek van, uh, van Jacqueline. Angelique. Angelique. Sorry. <laughs> nou, hij zag niet mag ook hoor. <laughs> Tom and Night van uh, Salvatore Adamo. Was nee, Tom de La Tom de La sorry. Valt de sneeuw van Adamo. Oké, okay. nou mooi. Nou, volgende. Dus ik heb nu uh, Linda Ronstedt met uh, Winterlight. Oké. Okay. Oké. Oh. Was, uh, met, uh, het was Linde Ronstedt met Winter Light. Dit is wel meer een kerstachtige scherm misschien, hè? Een, een, een, een, ja. ja, nou ja, winter zit het erin. Wordt, ja, nee, ik, het ik kijk alleen naar winter. Het, het <laughs> ook helemaal in het periode. Let it snow, let it snow, let <laughs> snow. Ja, ja, ja. Er staat winter in. Dus for winter okay. is winter, toch? Hey, uh, Marco, je bent uh, hier aangesproken om een gedicht voor te lezen, niet om te gaan zingen. Toch? Ja. Ja, we... ja, misschien kan ik wel beter zingen dan dicht. Dat, dat gaan we zo horen. <laughs> ik wil even van de gelegenheid gebruikmaken... want we gaan zo uh, nog een klein muziekje draaien. Daarna hebben we Marco met twee gedichten achter elkaar... met een tussenpoos van Gillis. Um, zijn er mensen die nu luisteren en die denken... Oh, leuk programma, ik wil wel eens kijken of ik ook kan presenteren. We zijn altijd op zoek naar mensen jonge talenten, oude talenten, mensen die het leuk vinden... die een aardige stem hebben en uh, die mee willen presenteren. Dat kan altijd. Die zijn altijd welkom, geef je op. En we plannen wat in en we kijken hoe dat uh, gaat bevallen. Uh, het is niet heel moeilijk. Uh, ik doe het ook, dus het <lacht> moet makkelijk zijn. Roy doet het ook, Maya ja, doet het. Ja, ja, ja. uh, het ik kan de was van, doen. Ja, precies. Niet. Het enige wat we van je vragen is... Uh, een redelijke stem en uh, ook een beetje betrokkenheid bij Zandvoort natuurlijk. Want uh, dit uh, programma gaat alleen maar over, en, uh, over Zandvoort. Dus daarin moet je wel geïnteresseerd zijn natuurlijk. Nou, dan draaien we nu nog een muziekje en daarna gaan we naar Marco toe voor een gedicht over de winter. Dit was uh, Lana Lane met Long Winter Dreams. Dus, ja. Uh, ja. Het is wel een winterthema. <laughs> absoluut een winterthema, toch? Maar we, we gaan zo meteen... Uh, ja? Het is een beetje voor Marcel. Ja, toch? Ik, ik zal Een beetje wel... verlaten Marcel cadeautje. Ja, voor op maandagavond kan hij dit draaien. Dat past daar beter in dan... Uh, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Het voldoet aan het thema. En volgende week hebben we een thema waar je dit soort muziek waarschijnlijk toch ook wel tegen zult kunnen, kunnen komen. Maar goed, dan zijn we daar beter op voorbereid. We hebben aangeschoven is onze huisdichter Marco Temes. En ik heb hem gevraagd om twee gedichten te gaan voordragen. Het mag ook gezongen worden. Ja. Maar persoonlijk geef ik de voorkeur aan gewoon het gesproken woord. En ik hoop dat je naar deze. dit lied. Nou ja, lied. Dit, deze herrie, zeg maar de tegenwoordigheid van geest hebben om jouw gedicht keurig voor te dragen. Marco, ga je gang. Altijd zij. Volkomen verloren late middag half januari. Door felle windstoten voortgedreven, regen en natte sneeuw. Ze trekken in fris gewassen vitrages door de straat. Meeuwen die boven de torenflat aan zee in formatie zweven. Je weet dat ze wit zijn en toch lijken ze zwart. Tingrijs licht in de plassen op de tegels van het verlaten trottoir. Binnen staar ik achter glas, al mijn gevoelens gewekt. Zij komt binnen, altijd zij en ontsteekt een lamp. Mooi, ja, ik was uh, even uh, geboeid aan het luisteren. Ja, nou dan. <laughs> Dank je wel. We hopen we dat de muziek die nu komt uh, daar beter op aansluit, maar dat weten we niet, dat gaan we nu horen. Happy are okay. I watch the TV in the afternoon. If I get lonely, the sound of other voices are the room.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 picture no Je weet wel wat dit betekent. Maar ik ga nog even terug naar Maya. Ja. Welk nummer hebben we net gehoord? Want dat sloot perfect de, aan. De Winter van Janice Ian. Dat is een mooi nummer. Een mooi nummer, hè? Ja. En dat sloot ook heel mooi aan bij het gedicht... wat Mark had ja. voorgelezen. Dus Ach. dank daarvoor. Gilles. Hallo, Gilles. Dag, Gert. Meneer Kok, goedemorgen. Goedemorgen. U, u kent inmiddels mijn openingsvraag. Van wie was deze muziek die je net hoorde? Stel eens een verrassende andere openingsvraag. Kom. Nee, ik ben niet zo verrassend. Dan ga ik het antwoord <laughs> geven. Dit was de Electric Light Orchestra. Met hier nou, is het nieuws. Mond. Ja. ja, En dat vinden wij perfect aansluiten bij dit onderwerp. Namelijk, we hebben Annelijn Gilles Kok. Eigenaar en uitgever van de Zandvoertse krant. Een krant die uh, door iedereen hoogelijk gewaardeerd wordt. En in 9000 brievenbussen valt of gaat vallen in deze dagen. En jij gaat ons een preview geven van wat erin staat. Ja, Gert. Um, nou, ja, we moeten natuurlijk sowieso iets melden uh, over die uh, horecaactie actie van het afgelopen weekend. Uh -huh. uh, ik kan wel zeggen dat die uh, volgens de ondernemers zeer geslaagd is en uh, de gemeente heeft ook geen boetes uh, hoeven uit te delen ervoor, uh, ondanks dat het hier en daar wel een beetje schuren misschien. Maar uh, de actie zelf, uh, daar was iedereen wel uh, over eens, die is, uh, die is geslaagd en het punt is gemaakt. Um, wat dan wel weer bevreemd uh, uh, bij ons binnenkwam gisteren, is het nieuws dat uh, de zonnestudio in de Halterstraat opeens weer dicht moest. Terwijl die uh, blij was wel open te mogen. En, uh, Vanuit de regeringswegen? Toch, toch de handhaving op de deur, voor de deur kreeg. Oh. En blijkbaar uh, vallen zij onder een uh, bepaalde groep die, uh, die nog niet open maakt. Dus uh, tot hun grote verslagenheid uh, moesten ze de deur weer sluiten. Dan moeten ze een zonnestudio in het museum gaan beginnen en dan kunnen ze het combineren. Dat lijkt mij inderdaad de beste optie. dan, ja. Uh, ja. <laughs> Maar nou ja, erg zuur voor deze mensen in ieder geval. Dan blik ik ook even terug op het nieuws uh, dat uh, de directeur van Zand van Marketing heeft aangekondigd te gaan vertrekken uh, per 1 mei. En dat is Lana Lemmens. Die, uh, die vindt dat ze wel uh, uh, de afgelopen jaren uh, ja, alles heeft gedaan en, uh, en meegemaakt. En, uh, en dat ze toe is aan een nieuwe uitdaging. Dus ik ben vooral heel benieuwd wie haar uh, zou kunnen gaan opvolgen. Ik weet niet of jij nog iemand weet, Gert, in antwoord uh, met... Uh... Eén naam, die zegt op uh, Gilles. Nou, laat het vallen. Nee, daar heb ik het nog wel met jou over. Oh. <lacht> <lacht> nou, dan, uh, dan, ben ik, dan word ik wel nieuwsgierig, Gert. Dat is een combifunctie, hè. <lacht> een combifunctie. Oh, uh, je hebt nog tijd over, bedoel je? Nee, ik... ik oh, wacht even. Dan oh. begrijpen we elkaar niet goed. <lacht> nee, ik prikkel je een beetje. Ik denk dat je wel begrijpt. Oh, ja, je ja. Ik niet wat bier doet, hoor. Ja. Maar goed, uh, um, Ander nieuws is dat Sander uh, uh, ten Bosch blijft nog een jaar. Okay. Ik weet niet of die naam nog iets zegt, maar dat uh, is de directeur van Zand van Beyond, uh, De stichting die de side-events uh, uh, organiseert rondom de Formule 1. Vorig jaar was dat natuurlijk allemaal uh, ja, heel omdat uh, omdat het uh, heel lang onduidelijk bleef wat we wel en niet kon. Uiteindelijk kon het bijna niks en toch wel een beetje. Uh, maar voor dit, uh, dit jaar hoopt hij natuurlijk uh, uh, ja, wat, wat rustiger te kunnen aanvliegen en, uh, en wel te kunnen organiseren wat afgelopen jaar niet lukte. Uh, verder moeten we het ook in de krant even hebben over het nieuwjaarsconcert wat niet doorgaat van uh, Classic Concerts. Dat zou uh, komend weekend uh, plaatsvinden en uh, nou, ja, iedereen begrijpt dat dat uh, nog niet kan doorgaan. Hoe jammer ook. En het nieuwe bestuur is aangetreden. Dus die had uh, op dat moment zich graag willen uh, presenteren aan de vaste bezoekers. Maar... Heb je daar ja, ook interviews mee met, uit, met het ja. nieuwe bestuur? Wat zeg je? Heb je daar ook interviews mee gehad voor de krant met het nieuwe bestuur? Nou, we zijn wel in contact met ze en we willen ze graag voorstellen ook in de krant. Uh, maar het, het toeval wil dat een van de bestuursleden uh, met corona thuis zit. Oh, dus je. deze week uh, lukte het nog even niet om... Uh, om de juiste personen te spreken en, uh, en ook om een foto te maken van Stel. stijl. Ja. Dus dat, uh, dat gaan we binnenkort zeker doen. Dat is volgende gelegenheid. Ja. Die wacht een zware taak. Ja, maar goed, uh, Koos en, uh, of, sorry, Toos en uh, Peter hebben natuurlijk samen de kar getrokken al die jaren. Het bestuur is nu uitgebreid naar vier personen, dus je zou misschien denken dat het dan ook... Uh, qua werkzaamheden een beetje verdeeld kan worden door, uh, door twee mensen meer. Ja. Nou ja, ze moeten, oh, ze moeten ook nog wat inhalen, want ook Classic Concert heeft een tijdje stil gelegen. Zeker, ja. ja nou, ik weet niet hoe het met jou is, Gert, maar ik, uh, ik heb wel zin in een evenementje. Uh, ik, uh, ik, ik heb, ik heb ik, evenementen genoeg, een hoor. Waar heel veel altijd georganiseerd wordt en uh, ja, er is er zoveel niet doorgegaan. En we zitten nu al een paar maanden in een, uh, in een rustig vaarwater, maar qua evenementen, uh, ja, ik heb er wel zin in. Nou, daarom heb ik mijn eigen evenement georganiseerd en daar zit je nu naar te luisteren. ja. Dat is ook een evenement, hè? Ja, zeker. Um, om een klein rugje te maken. Wij uh, uh, staan stil bij een, uh, een ander evenement... dat Zandvoort eigenlijk al een aantal jaren niet meer heeft. Dat is de Korte Baandraverij. Ja? Uh, dat is eigenlijk een uh, jarenlange traditie geweest. Wat uh, ooit begonnen is in de jaren 1800 nog wat. En uh, wij blikken terug in onze rubriek uh, uit het Zandvoorts verleden. Naar de Korte Baandraverij van, uh, vanuit die tijd tot aan... Uh, 2012, dat de laatste plaats plaatsgevonden tot zover. Dat is ook tien jaar Dat is een leuke uh, overzicht, denk ik. Ja. Uh, ja, misschien om af te sluiten, hebben we ook nog een uh, artikel over uh, de visverkoopwagens... die uh, nu nog mobiel zijn, maar graag vast uh, een plek op de boulevard zouden willen. En uh, Het lijkt er nu voorzichtig op dat uh, aan die wens uh, voldaan gaat worden... want... Uh, ze zijn met de gemeente overeengekomen om een uh, vooronderzoek te, uit te voeren, daarover. Nou, dat geeft burgermoed. En uh, ze binnen nu een, een jaar of twee, drie uh, misschien wel vaste kiosken krijgen op de boulevard, met visverkooppunten. Uh, ja, dat zou voor veel zandvoorters ook een zegen zijn, want als ik in de file sta, dan is dat meestal achter zo'n viskar. Precies, ja. Dus als dat niet ja. meer hoeft, is dat een stuk rustiger? Dat, uh, dat denken velen. Nou, dat is... En uh, in de laatste plaats ook de, de vishandelaren uh, zelf. Ja, natuurlijk. Het is natuurlijk ook een hele operatie, ook, uh, elke dag opnieuw. Ja, kost ook een hoop geld en slecht voor het milieu. Ja. ja. En Gilles, ze we zijn weer blij om bij te zijn. En vanaf morgen gaat de klant in de bus vallen. Ja. En als je hem niet ontvangt, dan kun je hem halen. Ik weet het inmiddels bij de Brune, bij Pluspunt en bij de gemeente. Onder andere, ja. Ja, er zijn meer punten, ook bij de uh, Maar uh, inderdaad, uh, hij, is, uh, hij, hij hoort natuurlijk bij iedereen in de bus te vallen. Maar mocht je uh, een keer gemist hebben, dan uh, kan je onzeker dat laten weten. Want dan proberen we dat natuurlijk op te lossen. Uh, maar voor dat moment zelf kan je hem dan ook ophalen bij uh, een van de afhaalpunten. Nou, ik, ik ben je altijd de... blij als hij bij ons in de bus valt. Dan, dan gaat Angelique hem voor me voorlezen. Ja. Altijd, en ik kijk natuurlijk ook naar de digitale krant. Die wordt ook keurig voorgelezen. Ja, dus dat voor is mooi. Iedereen die slecht ziet. Uh, je hoeft niks te missen, want alles kan worden voorgelezen. Ja, de techniek staat er niks tegenover. Uh, heerlijk, uh, heerlijk. Ja. En hey, Gilles, ja, ontzettend bedankt. Ja, Gert, graag En uh, tot, tot volgende week. Ik ga nog even naar Marco's tweede gedicht luisteren. Zo. Ja, wij gaan eerst een muziekje doen. En dan gaat Marco, die is dus nu aan het warmlopen voor het tweede gedicht. <laughs> Heel goed. Oké. Okay. Okay. Heel bedankt. Jij ook. Doei. The in morning The friend Japan opens up to kiss the salty air. I know you're getting ready for the office. I suppose he's still there with you, sharing our morning song. Winter in America is cold And I just keep growing older I wish I could have known Enough of love To leave love enough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 I waken to the sadness of the rain And making love to strangers And wishing I had known Enough of love To leave love enough alone Winter in a Growing old, I wish I could have known enough of love to be love enough alone. Winter in America. Is was Duke S. Down met Winter in America. Ja, ik wilde bijna René Vroger zeggen, maar dat is hem niet dus. Nee, nee, nee. Ja, René Vroger heeft hem ook gezongen. Inderdaad. Maar ik vond dit toch wel een betere versie. Moet moet dat, dat ga ik ook bekennen, dat vond ik ook. En um, wie ook een betere versie is van zichzelf, dat is Marco Temes. En Marco heeft weer een uh, mooi gedicht voor u thuis. Dus gaat u lekker zitten op uw stoel. Hier is Marco. Sneeuwbanken. Soms blijft sneeuw nou eenmaal liggen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 Smelt traag. Ja, dat was hem weer. Mooi. Dank ja, je wel. Er zit altijd wel een diepere bedoeling en gedachte achter. Maar hoe dan ook, de tekst staat helemaal op de wind. Het winterse gevoel. Melancholisch. Maar we gaan nog een muziekje doen, Marja. Dank je wel, Marco. Graag gedaan. Ja, ik nam nog geen afscheid van jou. hoor. Dit is Boudewijn... Je kwam in januari, je bent de hele lente lang met me meegegaan. En nu het kille najaar valt, ben je ver bij mij vandaan. O, de zomer, warm en eind. Heb ik met jou gedeeld, ik heb alles voor jou ingezet, dus heb ik jou verspild. Ik heb mijn dorst naar jou, mijn liefste, aan de zouten zee gestil. De zomer ging zo snel voorbij, ik heb mijn tijd verspild. Voor me licht de winter, de winter koud en wild, de winter koud en wild. Er jagen donkere bol. Gaat bij het eindeloos, verloren in de nacht, de storm steekt uit. Okay, in verband met tijdgebrek, uh, jammer. Wouden hadden... wij de groot met winter, ja, wat een ja. mooi nummer. Even dus kort, uh, de, want de agenda. Hoe ziet die eruit, voordat we echt gaan afsluiten? De agenda. Hebben we een agenda? We, nou, we hebben nou ja, hetzelfde agenda als elke week van uh, wandelen op het strand en uh, in de duinen en uh, fietspaden. <laughs> en uh, wat wel weer ga, langzaam maar zeker gaat beginnen is een beetje de blauwe tram die een introductiecursus met biljarten heeft. En die start donderdag 3 februari van 10.30 uur 30 tot 12 uur. De kosten zijn 17,50 En voor 5 euro heb je. Of, uh, voor, voor 5 lessen, inclusief koffie en thee. En dat is in de blauwe tram. En ik hoorde dat het pluspunt ook weer langzaam, maar zeker een beetje op gaat starten. Maar het is allemaal nog. Heel ja. minimaal. Dus. 25 januari wordt cruciaal weer voor de verdere gang van zaken. Ja, we zijn benieuwd. Nou, dus. zeg, de uitzending zit er weer op. Ja, ja. helaas. Ik, uh, het is snel gegaan. Ik bedank Maya voor de technische ondersteuning... en voor de keuze van de muziek. Ja. En uh, Roy, vond ja. je het ervan? Ik vond het weer uh, heel erg gezellig... om na twee jaar weer radio te maken op uh, ZFM. Oké, okay. nou, ja. je, je, je bent voor... Uh, vaker uh, hartelijk welkom. Ik weet het. Want, uh, ik vind het altijd prettig om weer nieuwe gezichten... andere gezichten een beetje wisselend te hebben. Dus ook vandaar de oproep nog een keer. Luistert u en u denkt, nou dat kan ik ook. Meld je aan bij uh, redactie... Dan maken we een afspraak om te kijken... of je een keer mee kunt presenteren... al is het maar voor een klein stukje... om een beetje te wennen aan het vak van presenteren. Nou, ik dank jullie allemaal... Heel hartelijk. Ik dank Marco voor zijn schitterende gedichten. Zeker mooi. Ja. Het is altijd een rustgevend moment. En we sluiten af met een stukje muziek. En dat is uh, gecomponeerd door Maya. Uh, nou ja, ik maak gewoon uh, Boudwijn de Groot nog een stukje ja. af. Want He het, is nog maar heel, het is maar nog maar 30 seconden. Dus. Okay. Tot volgende week. Tot bye volgende bye. week. Dag. Da.